Naar www.remafonds.nl. Kijk dit weekend onder andere naar AZ tegen Aden Haag, Feyenoord tegen Willem II en NEC tegen Ajax. Ga naar volgteontknoping.nl en je hebt het. Deltaloid heeft goed nieuws.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 Een heel goedenavond. Met eigen ogen wil de stralingsdeskundige Ike Teuling zien hoe Tsjernobyl... 25 jaar inmiddels na de ramp eruit ziet. Nou, ze is inmiddels terug in Nederland en vertelt straks wat ze gezien heeft. Maar nu eerst de bootvluchtelingen die vanuit Libië en Tunesië Italië proberen te bereiken. Het bootje is nog geen 10 meter lang. Vier dagen heeft het de Woeste Zee getrotseerd. Iets meer dan 30 mannen komen aan... Iedere dag begint weer met een nieuwe toevloed. 2000 mensen in de afgelopen 24 uur. Veel Tunesiërs en boten rechtstreeks uit Libië. Ja, deze vluchtelingen is het gelukt Italië te bereiken. Maar ook veel bootjes komen in problemen tijdens hun tocht... over die grote Middellandse zee. Nou, de Nederlandse maatsoce Heiko Kroeze... die vloog drie weken boven die zee... om bootjes die in de waren gekomen te helpen. Goedenavond, meneer Kroeze. Goedenavond. Ja, u was de leider van een, een zogenoemde Europese Frontex-operatie. En Frontex, heb ik begrepen, is een, een agentschap dat steun organiseert... als uh, andere Schengen-landen daarom vragen. In dit geval is het Italië. Ja, klopt. Dus u bent daar in uw vliegtuig boven dat uh, die enorme zee aan het vliegen. U kijkt naar bootjes... En wat voor hulp kunt u dan bieden als u ziet dat ze in problemen zijn? Wij kunnen uh, met het vliegtuig uh, coördineren dat er uh, andere eenheden, varende eenheden, bijkomen. Uh, en als het echt uh, de mensen in het water liggen, kunnen wij ook een, een live raft droppen vanuit het uh, vliegtuig. Een wat? Een, een life raft. Wij kunnen uh, op lage hoogte een soort reddingsvlot droppen wat, uh, waar uh, ja, een behoorlijk aantal mensen in kunnen. Ja, ja. En hoe laag vliegt u dan? En dan vliegen wij op, uh, nou, op, pak een beetje, een uh, 50 meter. 50 meter? Ja. En uh, hoe reageren die mensen? Als wij gewoon normaal onze surveillance doen... Uh, dan zijn ze heel blij als uh, ons spotten. Dat hadden we in eerste instantie niet verwacht. Nee. Maar omdat de mensen uh, eigenlijk al op 90 van hun hele uh, poging... hun overtocht, zoals we hem moeten noemen, uh, zitten ze al... Meestal is brandstof op. Uh, ze zijn ziek, uh, zeeziek. Ze hebben het koud. Dus uh, het viel ons gewoon op dat mensen echt hun, uh, onze aandacht probeerden te trekken. En hoe deden ze dat? Uh, met jassen, met vlaggen en zelfs toen een bootje echt in een probleem was... zagen we gewoon dat ze hun kleding in de brand aan het steken waren en die op het water gooiden. We hebben een boot gezien die een, een complete uh, olie overboord gooide om maar een vlek te creëren. Dat zijn allemaal uh, ja, uh, methodes die op zee gebruikt worden. En op dat moment uh, kijken wij met onze camera aan boord. En dan zie je gewoon dat er echt problemen zijn. Dus u kijkt met verrekijkers of zo? Nee, wij hebben een uh, gestabiliseerde videocamera onder het vliegtuig hangen. Uh, we hebben procedures met de vliegers uh, dat wij rustig kunnen kijken. En wij kunnen op een afstand van, uh, van 10 kilometer kunnen wij al goed een bootje uh, bekijken Zo. wat er aan boord gebeurt. Oh ja? Ja, dat is geen probleem. En dan zit u in het vliegtuig, kijkt u naar die schepen. En, en wat ziet u dan, behalve hele volle schepen? Hele volle schepen. Uh, hangt er een beetje van uit welk land ze komen. Schepen waar uh, jongeren op zitten. Uh, die eigenlijk gezonder met een mobieltje zitten. Maar ook schepen waar die echt helemaal vol zitten waar vrouwen en kinderen op zitten. En, dat, uh, en dan zie je dat echt mensen ziek zijn. Dat mensen echt uh, op de stuurhut liggen. En ja, bijna groene geel zijn van, uh, van de overtocht. Ja, ja. En kunt u dan goed inschatten of ze inderdaad acuut hulp nodig hebben? Of dat u alleen maar moet zeggen tegen Rome of tegen een uh, ander Italiaanse kustwacht. Waarschijnlijk Rome, waarschijnlijk niet. Lampedusa zelf? Nee, wij, uh, als wij een, een bootje spotten, ja. dan uh, maken wij eerst videoopnames. Uh, als we daar nog geen bijzonderheden zien, maken wij een on-top position. Ja, Dan pakken wij de exacte positie van ja. het. Uh, dat doen we met, uh, door middel van het vliegtuig. En daarna maken wij nog een foto. Die foto's die, uh, zijn ook ter beschikking voor de onze collega's. Uh, Mars heeft ook nog collega's daar die de interviews doen. Als we dan zien dat er aan boord echt wat aan de hand is, bijvoorbeeld uh, kinderen dat het bootje water maakt, uh, een bootje dat volledig de koers kwijt is, dan uh, gaan wij wel Rome informeren. Daar zit het ICC. Daar okay, zit ook nog Rome. Ja, ja ik dat zit toch Rome. Ja. Daar zit een officier van de kustwacht. In dit geval uh, was, uh, die was mee. En die zit daar en die coördineert dan, die is het ook communicatiemiddel ons met, met het vliegtuig en die zegt dan van nou oké, okay, uh, de jongens uh, die kleren op dit moment de search and rescue. Die en, kleren de... Ja, dat noemen wij dan in vaktuimen, uh, in uh, die kleren een de search and rescue. En op dat moment uh, Die vragen om hulp ja, en bijstand. Wij zeggen op dat moment van oké, okay, wij schatten het nu zo in, wij zijn erop getraind, uh, wij doen dat ook boven de Noordzee en uh, dus men heeft het vertrouwen dat wij dat goed, in, uh, goed inschatten. Ja. En op dat moment zullen de walstations, in dit geval Lampedusa of Malta uh, of Tunesië. Dan maakt het even niet uit wat er aan de hand is. Op dat moment is er een search and rescue. En dan, uh, dan komen er gewoon heel veel schepen bij. En dan wordt iedereen hoe dan ook geholpen? Ja, uh, zeker als je in nood bent op zee. Dan gaan ze niet kijken naar welke vlag je voert of wat dan ook. Uh, nee, dan, dan is op dat moment, ja, dan noemen we een soort uh, het zeerecht. Dan is op dat moment, uh, elk schip verleent dan gewoon hulp. En wij hebben vissersbooten gezien die uh, hulp willen bieden. En marineboten. Uh, en als wij daar als vliegtuig boven hangen, wij zijn erop getraind. Wij, wij trainen dat ook in Nederland. Mm -hmm. um, dan organiseren wij dat en wij coördineren dat. En wij geven ook de informatie door. Bij een van die boten moesten wij ook zeggen van... Uh, zagen we dat ze aan boord gingen van een bepaald schip. En dat schip was ons niet helemaal bekend. Van welke is dat nou? Dan gaan we met camera's kijken. En op een gegeven moment heb je contact met dat schip. En zeggen we: oké, okay, wat is uw nationaliteit? Waar gaat u heen? En uh, nou, dat bleek een Tunesische marineboot te zijn. Nou, prima, dat is allemaal goed. Er is niks aan de hand. Die heeft die mensen goed opgevangen. Die mensen waren ook blij dat ze geholpen werden. Maar ook al was het Tunesië. Ja, ook al is het blij. Het mooie het bootje maakte water. Het bootje uh, had geen brandstof meer. Dus dan, uh, dan moeten ze terug... Ja, ja, maar enig idee wat er nou met ze gaat gebeuren, want ze zijn natuurlijk toch Tunesië ontvlucht. Ja, ze zijn Tunesië niet ontvlucht, ik, ik, de, maar dat is op dat moment niet mijn, uh, uh, mijn operatie. Ik ben op dat moment voor een search and rescue bezig ja. en ik moet dat op dat moment ja, coördineren. Ze moeten overleven, ja. dat is waar u ervoor ziet. Ja, op, uh, in eerste instantie was het van uh, de opdracht, het verzoek van Italië, breng in kaart uh, waar de bootjes zich bevinden, zodat wij het allemaal gecontroleerd kunnen binnenbrengen. Wij waren niet bezig uh, met het vliegtuig daar om bootjes te weren. Dat kan ik niet. Nee. En... Nu zit u hier, zit hier een stoere man tegenover mij in een prachtig Marseille pak. In vol ornaat, Dank kan ik toch zeggen? <laughs> toch? Ja. Uh, hey, u ziet daar met eigen ogen toch aangrijpende beelden, volgens mij, als ik dit zo hoor. Ja, wij hebben uh, op een gegeven moment uh, het eerste bootje dat we spotten. We hadden natuurlijk al foto's zien. We waren goed voorbereid door Frontex en uh, in Nederland ook een voorbereiding gedaan. En dan zie je zo'n bootje en uh, dan waren we als crew. Uh, we zitten er als crew, vliegers van de luchtmacht, uh, collega van Rijkswaterstaat. En we hebben ook nog een keer uh, op het eiland uh, ondersteuning van de firma JetSport... die ons mm -hmm. begeleidt technisch. Uh, als crew zaten we echt van... hè? Uh, die mensen proberen echt onze aandacht te trekken. En ja, dat, dat was een van de eerste bootjes die dus motorpech had. En dat hadden we niet verwacht. En je ziet echt dat uh, mensen moe zijn. Dat ze hebben uh, een, een overtocht van meer dan 24 uur zijn ze mee bezig. Nou, en op zo'n klein bootje, dat is geen pretje. Nee. En wat doet dat met zo'n stoere, want daar wilde ik eigenlijk naartoe, zo'n stoere man als u? Uh, nou, wij nemen wel, kijk, we zijn dan wel op een operatie, maar wij nemen wel onze, het doet wel wat met je. Je bent gewoon mens en je werkt met mensen. En daar, daar, daar, zijn, we, daar zijn we voor opgeleid binnen de marsje. Je werkt met mensen, dus je neemt wel gewoon je waarden en normen mee. Dus het doet je ook wel wat, je hoeft je daar ook niet voor af te sluiten. En wat doet het u dan? Uh, het raakt je. Als je op een gegeven moment ziet van jee, er zitten kinderen aan boord. En uh, zijn die wel op de hoogte van wat voor overtocht dit is. Hoe gevaarlijk dat is. En dan zie je die bange blikken. En dan, ja, dat, dat, dat raakt je wel. En dat neemt u dan ook mee naar huis? Uh, het, je neemt het niet echt mee naar huis. Je hebt er geen last van. Want ik wil niet zeggen, uh, kijk, een, uh, het is geen oorlogsoperatie die wij uitvoeren. Maar uh, het zet je wel even aan het denken van ja. wat daar gebeurt en wat ja. die mensen die proberen echt uh, te zoeken naar een ander bestaan. En het gaat natuurlijk ook wel eens uh, mis, hè? want dan naderen ze de kust, bijvoorbeeld bij Lampedusa in Italië. Uh, en dan gaat het alsnog mis en de NOS berichten daar als volgt over. Toen de kustwacht naderde, raakten de mensen in paniek en gingen ze aan één kant staan waarop het schip zou zijn gekapseist. Volgens de overlevenden waren er meer dan 300 mensen aan boord. De kustwacht zegt zijn best te hebben gedaan. De zoektocht naar opvarenden heeft vandaag niets meer opgeleverd. Ja, ze waren dus bang hè, voor de kustwacht. Nou, ik, denk, uh, ik vraag me af of ze op dat moment bang waren. Want wij hebben ook een dergelijke operatie gezien. Wij, uh, wij zagen ook op een gegeven moment dat mensen over wilden stappen op een, op een ander boot. En uh, dat ze ook naar het vliegtuig aan het kijken waren. En op dat moment hebben we onmiddellijk met de vlieger overlegd. En ze zeggen, we gaan heel erg hoog zitten. Dat ze niet meer naar het vliegtuig kijken. Want op dat moment zie je wel dat een bootje in onbalans raakt. Ja, omdat ze met z'n allen gaan kijken ja, ze aan de kant. ze willen of met z'n allen tegelijk op een, op een uh, kustwachtboot. Want ze willen wel door die kustwacht geholpen worden. Dat, uh, en dan gaan ze met z'n allen tegelijk en dan slaat een boot om. En de uh, Italiaanse kustwacht heeft maar een paar boten tot zijn beschikking in dat gebied. En daarom vragen ze ook, doen ze ook een steunverzoek aan, uh, aan Frontex. Ja. Is het zo, want u werkt normaal gesproken gewoon voor de kustwacht in Noord-Holland? Ja, op de Noordzee. Wij werken gewoon voor de kustwacht Nederland. En dat uh, samen met onze collega's van de andere departementen. Ja, Kunt u zeggen, ja, ik ben hier wel voor te porren of wordt u aangewezen? Uh, de, nou, wij worden niet echt aangewezen. Wij krijgen, de Marché krijgt het verzoek. En die legt het neer bij de Nederlandse regering. Die geeft daar haar goedkeuring aan. Ja. En dan zeggen we van, oké, okay, we pakken het concept waar we mee werken op de Noordzee. Dat uh, verplaatsen we naar het gebied in Italië. Ja, maar zijn er ook collega's van u die zeggen nou heb ik helemaal geen zin in. Um, ja, maar dat uh, binnen de Marchee is zo van, oké, okay, je, je kiest voor je werk. En op dat moment, uh, dan draai je ook daar gewoon je klus. Want dit is ook grensbewaking. Of we het nou daar doen, of we doen het hier. Ja, um, Want is het zo? Is het totaal andere koek? Of is het toch heel vergelijkbaar met wat u normaal gesproken doet? In, weliswaar in Noord-Holland? Maar... Nee, hebben, dit is wel andere koek. Uh, in, in, uh, op, onze, uh, op de Noordzee zijn we ook veel met andere zaken bezig. Milieu, uh, verkeersovertredingen. We uh, zijn veel meer met pleziervaart bezig. Een stuk grensbewaking. En daar ben je alleen maar bezig met die kleine bootjes. En uh, ook de grote bootjes met de immigrantenstroom. Om die in kaart te brengen. En uh, het heeft geresulteerd in vier uh, search-and-rescue-operaties. En dat, dat zo vaak worden we voor de search-and-rescue niet ingezet in Nederland. En dat geeft voldoening, omdat u ze dus gered heeft, die mensen letterlijk? Ja, dat gaf eigenlijk als crew, uh, later nog met uh, de vliegers over gehad... en mijn andere collega van Rijkswaterstaat. Ja, dat geeft voldoening. Uh, dat we toch goed werk hebben gedaan daar. Als u nu moet kiezen, hè? Denkt u dan, nou nee, ik wil wel weer terug naar Noord-Holland? Want ja, u, u bent natuurlijk nu ook alweer een aantal weken terug. U doet dit nu gewoon weer. Is dat dan dat je, dat je toch ergens ook weer hoopt dat er iets vergelijkbaars komt? Omdat het... We hebben vorig jaar hebben Poseidon gedraaid in Griekenland. Wat is dat, Poseidon dat gedraaid? Een soort, een soort <laughs> gelijke operatie. Ja. Uh, maar dan uh, tussen de Grieken, Griekse en de Turkse uh, kust. Want toen waren er ook vluchtelingen. Toen was echt mensenhandel aan de gang. Ja. Uh, dit, dit soort operaties zijn wel een uitdaging. En dat is gewoon de uitdaging die je bij je vak hoort. Maar het is ook weer mooi om uh, een, een operatie boven de, boven de Waddeneilanden te draaien. Een dergelijke afwisseling is mooi in het werk. En wat zou u niet vergeten van het werk wat u heeft gedaan daar? Wij hebben, we hadden het er later even met z'n allen over. Uh, wat je niet zal vergeten is dat je op een gegeven moment... Met een klein kind aan boord zit zitten. En dat, uh, dat er een, een, een klein kind omhoog gehouden wordt. Uh, kleding die in brand gestoken wordt, dat, dat vergeet je niet. Dat, dat heb je in Nederland nog niet meegemaakt. En dat kleine kind wordt omhoog gehouden van... jongens, we moeten echt hulp krijgen. Ja, en dat, dat is toen uh, door de crew die daar aanwezig was... is dat heel goed opgepakt toen. U heeft goed werk gedaan, volgens mij. Hartelijk dank voor uw komst. Uh, Heiko Kroeze, C, dus hier een prachtig pak, kan ik zeggen... die uh, drie weken boven de kust bij Italië heeft gevlogen... om dus bootvluchtelingen te helpen. Dank. Graag gedaan. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Stralingsdeskundige Ike Teuling, ze is van Greenpeace... is net terug uit Tsjernobyl... De kernramp daar is nu bijna 25 jaar geleden. Ja, het Sovjet nieuws 25 jaar geleden. Maar nog steeds uh, zijn die mensen daar bezig om te voorkomen... dat die kapotte reactor weer gaat lekken. Uh, goedenavond, mevrouw Teuling. Goedenavond. Net terug uit de Oekraïne, heb ik begrepen. Nou, hoe heeft u dat ervaren om daar te zijn? Ja, dat was een, een bijzondere ervaring. Ik, ik ben al jaren bezig met, met kernenergie. Voor uh, Greenpeace uh, werk ik als uh, kernenergiecampaigner dus altijd bezig ben met de strijd tegen nieuwe kerncentrales... voor schone energie. En Tsjernobyl is een van die voorbeelden uh, die altijd in je achterhoofd zit... als wat uh, er mis kan gaan in een kerncentrale. En uh, zeker met nu uh, een, een kernramp in Japan die nog gaande is. Ja. En uh, daar ben ik ook nauw betrokken bij geweest. Om dan daar in Tsjernobyl rond te lopen en, zien, en te zien dat 25 jaar na die ramp de Gevolgen daar gewoon nog steeds zichtbaar zijn en nog steeds mensen daar uh, uh, ziek van worden en uh, de gevolgen van ondervinden. En wat zie je? Dat is indrukwekkend. Uh, nou, ik ben in de uh, onder andere in de exclusion zone geweest, dus de evacuatiezone rondom Tsjernobyl. Dat is een, een gebied wat uh, met een straal van 30 kilometer, wat ontruimd is naar die ramp en wat nog steeds niet bewoond wordt. En dat is een, een nogal absurd gebied, omdat het aan de ene kant een heel mooi natuurgebied is geworden, omdat daar uh, geen mensen meer zijn. Maar in het midden staat daar dan een gigantische reactor, met daaromheen een, een nou ja, toen de tijd in de haast gebouwde sarcofaag. En uh, wij hadden allerlei apparatuur bij ons. Dus wij zien ook uh, hoe hoog de straling daar nog steeds is. En dan heb je het over 25 jaar geleden. En hoe hoog is die nu dan nog? Uh, wat wij daar hebben gemeten, in ieder geval de plek bij de sarcofaag waar je mag komen, dat is nog op een behoorlijke afstand. Daar meet je zo'n 10, 12 microsievert per uur. Nou, dat, dat zegt de gemiddelde luisteraar niks. Maar dat is uh, nou ja, ongeveer 100 keer hoger dan het achtergrondniveau. En dat betekent dat je in enkele dagen... je jaarlijks toegestane extra straling zou oplopen... als je daar zou blijven. En wat, wat had u aan dan? Want dat is dus niet fijn om daar te zijn. Uh, nee, maar straling, daar kan je je eigenlijk niet goed tegen beschermen. Uh, ja, je kan een, een, een pak van lood aandoen, maar dat, dat, dat loopt niet zo handig. Dus wat je vooral moet doen is voorkomen dat er radioactief stof in je longen komt of in je, in je mond komt. En dat betekent dat je nou ja, uh, dingen niet moet aanraken, mondkapje moet dragen als het stoffig is. En we hadden een dosimeter mee om in ieder geval te weten hoeveel straling je oploopt. Maar verder gewoon gewone kleren aan? Ja. Oh ja? Ja, dat kan. Nou ja. Ehm... Um, wat vonden, wat vonden uw ouders er eigenlijk van dat u daar naartoe ging? Um, ik moet zeggen, ik heb ze redelijk weinig gesproken de afgelopen tijd... omdat ik ook uh, dag en nacht bezig ben geweest met Fukushima. Uh, en we hebben onder andere daar een, een team in het veld die daar onderzoek doet. En dat heb ik ondersteund. Maar uh, ja, ik, ik, ik, ik gok zo dat ze, het, uh, uh, nou ja, dat ze het wel verwacht hadden dat ik daar een keer heen zou gaan... omdat ik al zo lang met kernenergie bezig ben. Ja, ja. Nou is het zo dat Tsjernobyl, dat, dat was natuurlijk ooit ook gewoon een stadje... Ben, bent u daar ook geweest? Ja, er is een, een stadje wat uh, ontruimd is een aantal dagen pas na die ramp. Uh, dat is ook een beetje het, het schrijnende van het verhaal. Uh, dat is een, een, een stadje genaamd Pripriat, uh, waar je nu uh, nou ja, heen kan om, om uh, dat te bezoeken. En dat is een, een verlaten stadje. Daar, daar is uh, nou ja, iedereen hals over kop weggegaan. En uh, nou ja, met, met Fukushima in je achterhoofd en uh, de beelden die nu ook vrijkomen van de verlaten dorpjes daar, is het, is het heel absurd om daar rond te lopen. En ook wel een beetje beangstigend. Ja, want zijn die huizen nog, ik bedoel, staan daar nog uh, gewoon uh, banken en tafels en de keukens? Er staan daar nee. nog spullen? Nee, er is, er is, uh, alle gebouwen staan nog redelijk goed overeind. Uh, maar alles is wel redelijk leeggehaald. En wat onder andere een probleem is in Tsjernobyl. is dat daar wel eens uh, radioactief uh, metaal wordt gestolen. wat dan op de wereldmarkt, uh, wereldmetaalmarkt opduikt. En uh, uh, nou ja, de, waardoor dus radioactiviteit uit dat gebied verspreid wordt. En zo zie je dat die ramp in Tsjernobyl nog steeds uh, gevolgen heeft. ook ver buiten die, die exclusion zone van 30 kilometer. Ja, want hoe. hoe hoe lang bent u daar geweest eigenlijk? Ik ben daar maar een dag geweest, want anders zou de straling te hoog zijn. Ja. Maar in uh, Kiev ben ik een week geweest. En hoe ver is Kiev dan van Tsjernobyl? Uh, Kiev is een kilometer of 200. En um, collega's van mij zijn ook in, in dorpen in de buurt van Tsjernobyl geweest en uh, hebben daar onderzoek gedaan naar de besmetting, radioactieve besmetting van voedsel. En er zijn buiten die uh, exclusions van 30 kilometer zijn er nog talloze dorpen die radioactief vervuild zijn. En het probleem is dat dat radioactieve materiaal dat eindigt in voedselketens. Dat komt in de melk terecht, uh, dat komt in de gewassen terecht, in de, in de, in de paddenstoelen. En dan zou je zeggen, uh, adviseer die mensen om dat niet te eten. Ja. Maar het probleem is dat dat gaat om hele arme regio's. En dat zijn mensen die eigenlijk niet zoveel keuze hebben dan de groente van uit hun eigen tuin eten. En de melk van hun eigen koeien drinken. Ja, ja. Maar hoe, hoe vond u het? Want ik bedoel, u bent dan weliswaar stralingsdeskundige, maar toch ook niet elke dag in in Tsjernobyl. Nee, ik werd er vooral heel boos van, uh, omdat ik, uh, kijk, Tsjernobyl uh, was altijd het voorbeeld van hoe het misging. We hebben nu een volgend voorbeeld van hoe het misgaat, namelijk Fukushima. En waar ik heel boos van word, is dat uh, daar desondanks nog steeds... Uh, nou ja, onze eigen minister Verhagen kosten wat kost een kerncentrale wil blijven bouwen. En dat uh, bij een hele hoop mensen het kwartje toch nog niet blijkt te vallen... vooral bij regeringsleiders, dat we moeten gaan voor schone energie. Want we hebben de alternatieven. We kunnen een tweede of een derde Tsjernobyl ondertussen kunnen we voorkomen. We, we hoeven niet te wachten nee. op, een, op een tweede Fukushima... om die oms uh, omslag te maken naar schone energie. Ja, daar bent u natuurlijk ongelooflijk van door en daar pleit u ook voor als Greenpeace. Maar ja. ondertussen bent u ook een jonge vrouw... die dan toch in een heel gevaarlijk gebied rondwandelt een tijd. Nou, stralingsdeskundigen weten wij wel goed waar we mee bezig zijn. Um, en uh, wij zullen als, als Greenpeace stralingsdeskundigen doen wij geen dingen die onverantwoord zijn. Er zit natuurlijk altijd een klein risico aan, want dat is het probleem met straling. Iedere extra dosis straling die je oploopt, uh, daarmee vergroot je de kans dat je kanker krijgt. Dus ja, er zit een risico aan, maar ik vind dat het, het op dit moment is voor mij de afweging tussen dat risico en uh, de strijd tegen kernenergie en voor schone energie. Uh, vind ik het het risico waard. Maar heeft u nog iets opgestoken? Ik bedoel, heeft u iets geleerd over Tsjernobyl of de dingen die daar gebeurd zijn, gewoon voor uw eigen werk? Of was het gewoon nieuwsgierigheid? Uh, we waren daar onder andere met een groep journalisten die we hebben uh, verteld uh, nou ja, wat de gevolgen van de ramp toen waren en wat de gevolgen van de ramp nu zijn en uh, ook uh, om uit te leggen uh, wat er nu in Fukushima aan de hand is. Want dat is behoorlijk vergelijkbaar wat je daar nu ziet gebeuren. Er zijn ook uh, nou ja, radioactief besmet voedsel, wordt daar gevonden. Er zijn gebieden die waar radioactief cesium is neergekomen, wat honderden jaren radioactief blijft. En uh, wij vonden het belangrijk om op dit moment dit verhaal te vertellen. En daarom waren we daar. Ja, ja. ja en over Fukushima gesproken. Uh, vandaag werd duidelijk dat, uh, dat het daar, die Japanse ramp... tot dezelfde categorie, de ergste categorie om het maar zo te noemen... behoort, uh, dezelfde als Tsjernobyl. Uh, en toch is de Japanse overheid begonnen met het promoten van groenten uit dat gebied. Even luisteren. Het eten in winkels, supermarkten en hier op de markt, het is allemaal veilig... zegt de staatssecretaris vanaf een markt in Tokio. Er veel mensen geloven dat, zoals deze Japanse man. Iedereen maakt zich veel te druk, dat hoeft niet, zegt hij. De tomaten verkopen denkt er anders over. Voor het eerst ben ik geschrokken, zegt hij... Onze kernramp is nu van hetzelfde niveau als Tsjernobyl. Ja, en ondertussen kunnen de mensen gewoon eten, wordt er gezegd, van die groenten. Wat vindt u daarvan? Nou kijk, zo, Het probleem met radioactiviteit is... Je, je ziet het niet, je hoort het niet, je ruikt het niet. Je, je weet alleen dat het er is als je het in bepaalde apparatuur stopt... of bepaalde metingen verricht. En dat is ook nu het grote probleem met de besmetting van voedsel. Ons uh, team, wat uh, afgelopen week in de regio is geweest... die heeft bijvoorbeeld in een groentetuin van een, een, een, een Japanse vrouw... hebben zij radioactieve groenten gevonden. En dat ging echt om hoog, uh, hoge niveaus radioactiviteit. En die vrouw had geen enkele voorlichting gekregen van de overheid dat ze misschien moesten uitkijken... met het eten van groenten uit haar eigen tuin. En dat is nu ook het grote probleem. En de, de Japanse overheid is erg nalatig in het voorlichten van hun uh, burgers... over de gevolgen van radioactiviteit. En nu uh, nou ja, openlijk promoten dat alle groenten uit Fukushima... Dik in orde is. Uh, dat is een heel gevaarlijk statement, vind ik. Ja. Nou, bent u dus als Greenpeace-medewerker net terug uit Tsjernobyl? Uh, Heeft u nou het gevoel dat de Japanners iets geleerd hebben van Tsjernobyl? Uh, ja, dat, dat, dat moet zich nog uitwijzen. Wat de Japanners geleerd hebben van Tsjernobyl. Uh, ik denk wel dat de hele wereld is wakker geschud. Uh, dat de gevaren van kernenergie... Uh, nou ja, hoe klein de kans ook is dat het mis zou gaan... dat de, de gevolgen van een kernramp dat die gewoon niet te overzien zijn. En uh, nou ja, om daar ook een stem aan te geven... hebben wij uh, samen met andere milieuorganisaties... zaterdag een manifestatie op de Dam georganiseerd. En uh, nou ja, we hebben de goede hoop dat daar flink veel mensen gaan komen. En dat is wel... Uh, Iets wat veranderd is sinds de ramp in Fukushima. We merken dat er nu ook in Nederland heel veel mensen heel boos worden om kernenergie. En uh, nou ja, we, we gaan ervan uit dat dat zaterdag op de Dam in Amsterdam... Uh, daar flink veel mensen hun stem zullen laten horen uh, tegen kernenergie en voor energie. Ja, want dat is natuurlijk ook de kans voor Greenpeace hè, op dit moment. Nou is het zo, uh, de reactor daar in, in Tsjernobyl, die is afgedekt met een soort uh, sarcovaag... Wat u net zei, een soort beton. Ja. Uh, maar ze moeten toch ervoor zorgen dat die reactor niet opnieuw gaat stralen. daar die reactor. Dat is nog steeds linkerboel. Ja, die sarcovaag die is er eigenlijk ja, in de maanden na de ramp... daar is hij daar hals over kop overheen gebouwd. Dus je moet bedenken, er zijn hele hoge stralingsniveaus... net als nu in Fukushima. Waardoor je nou ja, moeilijk daar werkzaamheden kan verrichten. Dus dat moet allemaal op afstand of met robots. En die sarcofaag uh, die er nu omheen zit, die staat eigenlijk op instorten. En uh, dat is behoorlijk link. Als dat uh, echt gebeurt, dat instorten, kan er een hele grote wolk radioactief materiaal vrijkomen. Dus daar moet een nieuwe sarcofaag omheen. Uh, er zijn allerlei plannen voor, maar het, het, het schort nog niet zo erg met die plannen. En deze uh, onder andere bijvoorbeeld de kwestie wie gaat dat betalen, die nieuwe sarcofaag? Want de Oekraïense overheid heeft dat geld zelf niet en uh, moet dan de hele wereld daaraan mee betalen, of alleen Europa? En zo zie je dat, dat kernenergie uh, dat dat altijd een last zal blijven leggen op volgende generaties. En kijk, bij Tsjernobyl gaat het nu om een, een, een reactor... die uh, ontploft en gesmolten is. Maar bij uh, reactoren waar het niet misgaat... heb je precies hetzelfde probleem met het radioactieve afval. Ja, maar goed, dan moeten natuurlijk ook mensen daar daadwerkelijk dus dagen werken. Of wordt dat dan afgewisseld dat je één dagje komt werken daar... en de volgende, zodat je niet te veel straling oploopt? Ja, er zijn daar mensen aan het werk en uh, die, die hebben inderdaad een limiet aan hoeveelheid straling die ze uh, mogen oplopen. En daarna zijn ze opgebrand, omdat, uh, zoals dat wordt genoemd. En dan moeten ze weg en dan moeten er volgende mensen komen die weer straling mogen oplopen. En dat is ja dat is niet zon. En dat is niet jij ja, gaat door. Oh, dat is apart. We hebben een probleem. Wim, Ronald van We hebben opeens verbinding met het voetbal. Ben je daar nog, Ike? Ike? Mevrouw Teuling? Ik ben er nog. Ja, maar. Nee, U dat hoort wordt hoor. mij niet, <laughs> ja, ja, geloof nee, ik. Nu, nou, nu bent u er weer, gelukkig. Oké. Okay. Uh, Gaan we nog door? Ja, of? Ja, ja, nog heel even afronden. Ja, want ze, ze kunnen blijkbaar niet wachten op die wedstrijd die straks gaat beginnen. <laughs> maar laten we nog heel Altijd even ook ons verhaal vindal. afmaken. Um, um, ik ben ook helemaal van me apropos. Want je had, jij was een... Uh, kan je heel even je verhaal maken? Ik weet even niet meer precies wat je nou zei. Uh, ik had het over de werknemers in Tschernobyl die ja. een, uh, nou ja, een verhoogde dosis straling oplopen ja, tijdens de werkzaamheden. En die moeten afgelost daar. worden. Precies, daar ja. hadden we het over. En um, precies, dat is dus een gegeven. Dat die afgelost moeten worden. Want anders hebben ze te veel uh, straling, lopen ze op. Ja, en zo zie je dat, dat ook ja, 25 jaar na zo'n kernramp... dat je dus nog steeds mensen moet broodcellen aan, aan verhoogde dosis en straling. Ja. En uh, nou ja... Dat kunnen we ook in Fukushima verwachten. Ike Teuling, beetje raar einde, maar toch. Stralisch discussie van Greenpeace en net terug uit Tsjernobyl. En zaterdag een demonstratie dus op de Dam. En de mannen van de sport die staan klaar voor de wedstrijd FC Twente. En uh, PSV speelt ook allebei in de Europa League. En veel plezier daarmee. Nu is het nieuws trouwens met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 De actuele gebeurtenissen in Japan onderstrepen nog eens nadrukkelijk hoe belangrijk het is... het aandeel van zon, wind en water in onze energievoorziening te verhogen, zei Willem-Alexander. Libische leider Gaddafi heeft zich in een jeep laten rondrijden door de straten van Tripoli. Beelden daarvan zijn volgens de staatstelevisie vandaag gemaakt... op het moment dat de NAVO aanvallen uitvoerde in de buurt van de hoofdstad. Gaddafi werd toegejuicht door mensen langs de kant. En in de VS heeft het hoofd van de luchtverkeersleiding ontslag genomen. Hij kwam tot zijn besluit na een reeks incidenten... waarbij verkeersleiders in slaap waren gevallen. Deze week lag een verkeersleider in Nevada te slapen... terwijl een vliegtuig met een medisch team aan boord de landing wilde inzetten. Gebeurde geen ongeluk overigens. Dat was over de hoofdpunten uit het nieuws. NOS, NOS, NOS Radio e. Langs de lijn met Henry Schut... Goedenavond, dit wordt een voetbalavond die vanuit het Nederlands perspectief alleen maar mee kan vallen. Precies een week geleden zagen we nog met alle soorten van genoegen uit naar vanavond. Want er kan schitterende Nederlandse voetbalgeschiedenis geschreven worden. Twee Nederlandse clubs die zich plaatsen voor de halve finale van de Europa Cup. Dat zou kunnen gebeuren en laten we het positief bekijken. Dat kan nog steeds, want er moet nog gespeeld worden. Maar na de 5-1-afstraffing van FC Twente bij Villarreal... in de 4-1-nederlaag van PSV bij Benfica van vorige week... is de kans wel heel erg klein geworden. Maar toch, er zijn wel eens gekkere dingen gebeurd in het voetbal. Ook in het Europacup-voetbal. En dus gaan we het zo direct live voor u verslaan. Om vijf over negen beginnen de beide wedstrijden... die in Eindhoven en in Enschede. Verder zometeen Klaar jan Huntelaar... over het succes van zijn club Schalke 04 in de Champions League. En zoals u van ons gewend bent... al het sportnieuws van deze donderdag. Zoals ook de tussenstand... Van van de return in de kwartfinale van de Europa League, die al bezig is. Spartak Moskou tegen FC Porto. Vorige week was dat 5-1 voor Porto, dus eigenlijk ook al beslist. En inmiddels, na ruim 70 minuten spelen, staat het in die wedstrijd... in de return dus 4-2 opnieuw voor Porto. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Hey, listen up, This rim's a mama. Hit it! Prachtige jaar 1988, niet alleen qua muziek, maar ook qua sport. Want PSV speelde in dat jaar ook tegen Benfica. En toen liep het allemaal goed af in de finale van de Europacup 1. De Pessadina's waren dat met tribute. We komen nog even terug op gisteravond de Champions League... want het is groot feest in Gelsenkirchen. Schalke 04 haalde de halve finale en dat was voor het eerst in de geschiedenis. Een opmerkelijke prestatie, want ook in eigen huis... werd de titelhouder internationale verslagen. Schalke won met 2-1 na de 5-2 van vorige week. De geblesseerde klaas jan Huntelaar moest het allemaal vanaf de tribune bekijken... maar ook hij voelt zich natuurlijk halve finalist. Ja, zeker. Ik denk dat het fantastisch is voor de club. De eerste keer in de geschiedenis, dus... Uh...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 Tel jij af? Kun je even vertellen hoe staat het ervoor? Hoe lang duurt het Wanneer zien we hun talenten splits? Ja, hoe lang het duurt weet ik niet. Uh, ik kijk gewoon puur naar de knie. Uh, die moet goed zijn. En als die goed is, dan, uh, dan sta ik bij Dus ik kan er helemaal niks over zeggen. Ik bedoel, is er kans dat jij tegen Manchester bijvoorbeeld uh, meedoet? Het ja, die... is er over twee weken? Uh, ja, twee weken is de, de eerste thuiswedstrijd En dan uh, week daarna uit. Dus uh, ja, ik denk... Uh,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 nu halve in aan dus wat dat betreft uh, ja, loopt, loopt dat super, ja. Klaar jan Huntelaar, laten we hopen dat hij op tijd fit is om die grote wedstrijden mee te maken. In gesprek was dat met Joep Schreuder. 5-1, daar moest FC Twente het vorige week mee doen in de uitwedstrijd tegen Villarreal. De kwartfinale van de Europa League lijkt dus het eindstation te zijn voor Twente. En dus zou je kunnen zeggen dat de return van vanavond voor Twente... vooral in het teken staat van geen blessures oplopen. In het teken van de competitie dus, de strijd om de landstitel. Trainer Michel Proudon. In de teken van de competitie niet. Uh, ik denk dat. Uh, uh, de graskap volgende week is, is, is een andere wedstrijd. Uh, dus je, nee, je moet proberen gewoon, zoals Brian zei, een heel goed wedstrijd te spelen. Proberen, een overwinning is ook qua coëfficiënt bijvoorbeeld heel belangrijk voor ons, voor de toekomst uh, als club. Uh, dus wij moeten proberen te halen. En, en, en als er iets meer komt, ja, waarom niet? Uh, maar we hebben het ook gedaan in, in, uh, in Villarreal. Ik, uh, ik heb een paar uh, voorbeelden gegeven. Uh, Je moet vermeden op dit ogenblik om te veel gekwetste spelers te hebben door overbelasting. Dat is het belangrijkste. En niet de competitie hypotheken. Hoe denkt u dat de tegenstander hier naartoe zal komen? Zij staan met vijf 1 voor. Hebt u het idee dat u dat die deze wedstrijd ook anders gaat benaderen? Nu? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat uh, dat is een ploeg die heel professioneel is, die gewo gewoon zijn om zo'n wedstrijd te spelen. En uh, die, die hebben al uh, vrijwillig twee spelers verloren voor de terugwedstrijd. Dus uh, die, die, die, die gaan zeker heel geconcentreerd komen en proberen een doelpunt te maken, denk ik. Uh, die, die, die kunnen zich daar veroorloven om, om, om vrij te spelen, om een doelpunt proberen te scoren. Om, om, om rustig aan de wedstrijd te kunnen toeleven. Dus ik verwacht een heel geconcentreerd Villarreal. Michailov, en niet bij, bovenbeen maar u zei, ik had Boske sowieso laten spelen. Mm -hmm. Waarom? Om hem het ritme te geven voor bijvoorbeeld ja, de komende omdat, omdat juist daarom sinds een tijdje... en, en ik wist het al uh, een, paar, een paar dagen... Dat, dat is niet nu juist van vandaag... dat Michailov sukkelt juist met uh, spierprobleem. Dus de beslissing was al gevallen... Maar had hij op de bank kunnen zitten vandaag, euh, of morgen, had hij het ook gedaan. Maar de, de, de, het risico is te groot als hij zo moeten invallen. Doe ik de jong er nog niet bij. Um, in hoeverre is zijn deelname aan de wedstrijd tegen de graafschap in gevaar? Hij heeft gisteren individueel getraind, vandaag individueel getraind. Dus dat gaat op de goede weg. En wij hopen hem te recupereren voor zondag. Ten slotte... Als u het in procenten uit moet drukken, wat zijn de kansen voor FC Twente morgen op een plaats in de halve finale? Ja, heel moeilijk. Ik kan, ik kan dat moeilijk zeggen, maar heel weinig. Minder dan 10 procent. Maar, we gaan, dat, dat, maar juist, juist daarom, misschien is dat een mooie zaak. Als je zegt heel weinig kans op papier om, om dat terug recht te zetten. Dat is juist het mooiste van de zaak. Dat is juist het moment dat je vrij moet voetballen... dat je zonder complex moet voetballen en dat je niks te verliezen hebt. En daarom kan het juist heel mooi zijn om, om, om alles te proberen. Hij noemt maar wijzelijk geen percentage. Dus Twente-trainer Michel was dat gisteren sprak hij... met RTV-Oost-verslaggever Paul Schabbink. In de Groelsvesten is nu Ronald van der Geer. Ronald, goedenavond. Hoeveel mensen Hallo. heb je eigenlijk om je heen zitten? Hoeveel mensen zijn er nog afgekomen op deze wedstrijd? Um, nou, het is op dit moment nog niet zo druk. Maar die wedstrijd begint om 5 over negen. En het was voor het stadion wel druk. En het stadion is uitverkocht. Dat komt omdat die kaarten eigenlijk al voorafgaand... aan die eerste wedstrijd uh, met name verkocht waren. En ik begreep dat met name in deze regio er zoiets is van... dat mensen met uh, vaste kaarten tegen de buurman zeggen... joh, jij wilde toch ook eens een keer naar Twente? Je bent vanavond van harte welkom. Dus er zullen een hoop nieuwe gezichten vanavond in de Goalsvesten zijn... die ja, naar een wedstrijd gaan kijken die uh, misschien ergens om gaat... en misschien wel heel snel beslist is. Maar het kan een leuke voetbalavond worden. We zaten hier hier een, een paar maanden geleden ook voor uh, Twente tegen Tottenham... ook nergens meer toedoend, maar uiteindelijk toch een hartstikke leuke voetbalavond. En daar hopen we nu ook maar op. Ja, en wat is dan wijsheid, hè? Als je 5-1 verloren hebt en je strijdt nog om twee andere prijzen... wat moet je dan doen als coach? Ja, ik vond, ik vond Preudom net nog wat uh, behoudend in uh, datgene wat hij, uh, wat hij zei... want hij heeft wel degelijk aanpassingen gedaan aan zijn elftal... en dat uh, moet je natuurlijk toch zien in het licht van de competitie... daar waar het kampioenschap longt of misschien wel een tweede plaats... in elk geval daar waar Champions League miljoenen te verdienen zijn... Ja, en moet je dan alles op alles zetten om een wedstrijd die vooraf al kansloos wordt gezien in de Europa League. Waar he, het grote geld toch ook niet te, te verdienen is. Dus is er wel degelijk ingegrepen door Preudom. Geen Chadli, geen Wiskerhof en geen Landsaat. Gewoon rust gekregen. Chadli, Landstaat en Wiskelhof zitten op de bank. En dus zijn er wat andere spelers die vandaag een kans krijgen. In de wetenschap dat Rosales geschorst is natuurlijk. Dat uh, de Jong nog altijd geblesseerd is. En dat ook Mikhailov uh, een, uh, een blessure heeft. Dus wat dat betreft uh, is het eventjes uh, wikken en wegen geweest. Maar zijn deze elf er dan uiteindelijk uitgekomen? Bosker dus in de goal, maar die zou dus al keepen. Dat betekent wel dat Wilco de Vocht als derde doelman uh, doorschrijft een plekje. <coughs> en straks naast Spreudom op de bank zit. Verder in uh, de achterste linie Tindalli, Douglas, Onyewu en Leugers. Tilo Leugers, die staat daar. Maar volgens voorinformatie speelt hij straks op het middenveld. En speelt Bart Buisen als linksachter. Als we Leugers dan op dat middenveld zetten aan de linkerkant... dan vormen Brama en toch Theo Jansen... Uh, de resterende plekken in op het middenveld. Theo Jans is komend weekend geschorst. Dus die kun je ondanks kleine pijntjes toch gewoon inzetten. En voorin Brian Ruiz, Mark Janko en uiteindelijk aan de linkerkant Bayrami. En dat zijn dan de elf die het gaan doen. Maar je kunt uh, toch in alles zien dat en de uitgangspositie... en de competitiewedstrijd van komend weekend tegen de Graafschap... dat uh, die twee elementen een grote rol spelen in de keuzes van uh, Michel Preudon vanavond. Ja, laten we het dan even vanaf de tegenstander bekijken. Want ja, als je 5-1 gewonnen hebt, dan heb je in, ben je in je hoofd misschien ook al lang bij de volgende ronde... Hoe Verraderlijk kan dat zijn? Nou ja, dat kan een, een hoop onderschatting teweeg brengen. Waren het niet dat Valencia eh, Villarreal, wat dat betreft, de even wakker heeft geschud ja, het afgelopen weekend? Want eh, ja, het verleden, even, althans die uitslag van het weekend, bewijst wel dat er iets mogelijk is tegen Villarreal. Valencia is dan weliswaar de nummer 3 van Spanje, maar won wel met 5-0 van deze gele brigade. Dus die hebben wat dat betreft een goede voorbeeld gegeven aan, uh, aan FC Twente. Maar ook Villarreal is natuurlijk niet op uh, volledige oorlogsterkte. Nielmar en uh, Cazorla. Die zochten vorige week nadrukkelijk naar een tweede gele kaart. Ze nou, hadden eerder in het toernooi ook al geel gekregen. Kregen die kaart ook en zijn dus voor dit duel geschorst. En Gonzalo, de centrale verdediger, kreeg een schop van Janko waar de Oostenrijker eigenlijk rood voor had moeten krijgen. Dat gebeurde niet, maar Gonzalo brak wel zijn been. Dus er zijn ook aanpassingen in het elftal van Villarreal waar Marcena wel centraal achterin speelt. Met uh, Musacchio. Maar Machena stond eigenlijk op het middenveld. Zakt een linie. Nieuw in het elftal zijn uh, drie mensen. Mubarak, een Ghanese middenvelder. Marco Ruben, dat is een uh, Argentijnse spits. En Matilia, dat is een jonge Spanjaard. Die spelen dan in het elftal van Villarreal. Dat uh, ondanks deze wijzigingen. toch nog voldoende kwaliteit over moet hebben. om uh, in elk geval Twente het vanavond lastig te maken. Maar er kan onderhuids natuurlijk. en daar heb je wel gelijk in. zoiets zijn van, uh, van, van onderschatting. En bij Twente is er, is er toch nog zoiets als hoop. Ik van de, de clubarchivaris tegen, voorafgaand aan deze wedstrijd, die gaf mij een papiertje en die zei, joh, moet je nou eens kijken, dit zijn allemaal grote uitslagen bij thuiswedstrijden van Twente in de Europa Cup. dan komen er uh, een aantal aan, uh, bijvoorbeeld Twente-Fremkopenhagen 4-0, Twente doekla praag 5-0. Twente, Götenborg, 5-1. Maar de meest recente is dan toch in 1980. Dus of dat echt ter zake doende is, dat weet ik niet. Ja. En uh, daarbij weten we ook niet wat de uitslag was in de eerste wedstrijd toen. Ja, nou, kortom, niets minder dan een wonder is nodig vanavond. Heb jij zo'n hoekini echt op je netvlies? Nou, er is er één. Uh, die heb ik niet op mijn netvlies. Maar die uh, heeft de UEFA wat dat betreft Keurig voor ons uitgezocht. We gaan terug naar het seizoen 87-88. Derde ronde UEFA Cup. Een wedstrijd tussen Borussia -Museum, Gladbach en Real Madrid... Eindigde in 5-1. Met een gerust hart reisden de Duitsers af naar Bernabeu om daar met 4-0 geklopt te worden. Oeh, dus het ja, kan wel. Ja. Maar dat is wel in het seizoen 87-88. Er is er nog één. En die komt op naam van Michel Preudon. Dat gebeurde in het Belgische bekertournooi. Toen hij met de AA Gent ook met 5-1 verloor van Kortrijk. Vervolgens de thuiswedstrijd kwam en daar met 4-0 gewonnen werd door de club van Preudon. Dus hij heeft zelf wel een keer met dit bijltje gehakt... en dat zal hem misschien ook wel wat vertrouwen geven... voorafgaand aan deze wedstrijd. Het zijn ook precies de cijfers die bij Twente zouden kunnen horen vanavond. Ronald, we horen je terug vanaf 5 over 9... want dan begint Twente tegen Villarreal. En ook voor PSV wordt het vanavond een moeilijke opgave... in eigen huis tegen Benfica. Vorige week won Benfica de heenwedstrijd met 4-1. En ja, de bal is rond. Dat zal PSV-trainer Fred Rutte dan denken... want hij heeft de hoop nog niet opgegeven. Zolang er nog hoop is, dan, dan, dan vind ik wel, dan moet je daar ook wel voor gaan. En uh, kijk, de kans, een kansberekening, natuurlijk is, is dat vreselijk moeilijk. Maar van, van de andere kant, ja, mocht je ja, in een Europese wedstrijd mocht je in één keer uh, ja, de verrassing kunnen zijn en heel snel gaan scoren, ja, dan, dan krijgt de tegenstander ook iets gevo een gevoel van. Hè? En we hebben denk ik ook wel een hele aardige status in ons eigen stadion, Europees gezien, dus... Uh, het zal heel moeilijk worden, maar als je, hè, als je dat wonder kunt laten geschieden... dan moet je dat doen. Kijk je terug met het idee dat de wedstrijd was niet goed of zeg je van ja, die laatste goal die is wel heel belangrijk... en daar hebben we het voor een groot deel laten liggen? Kijk, kijk, dat de krachtsverhoudingen duidelijk aanwezig waren, dat konden we allemaal zien. Maar dat wil niet zeggen dat je, dat je op twee momenten... Dat je gewoon je uitslag heb je namelijk heel slecht neergezet. En dat, dat ene moment is dat uh, vlak voor rust, de, de 2-0. Nou, dat, dat, is, dat is gewoon. Uh, vanuit naïviteit, dan, dan moet dan is het echt. Uh, ja, dan knalt die bal de tribune in uh, bij wijze van spreken. En, dat, en, en die twee momenten, en dat, die zijn heel erg bepalend geweest. En in de 94e minuut. Die zijn bepalend geweest voor de uitslag, want anders heb je namelijk een. ...een uitstekende uitslag kun je dan neerzetten. En dat had gewoon gekund. Alleen, daar, daar zit mijn, mijn teleurstelling vooral in. Want, want als je ziet dat we heel moeilijk hadden de eerste kwartier... ...en daarna nou, kan je niet zeggen dat zij heel veel beter zijn... ...wel gevaarlijk, gevaarlijker zijn. Maar wij kregen daar ook een, een, een aantal kansen. En, uh, en in de tweede helft hebben we zelfs een hele fase. Dan, dan zat je eigenlijk te wachten op van... ...we gaan die goal maken. We zitten heel dichtbij. Dus... Uh, als je in, in verhoudingen gaat kijken, dan, uh, dan zeg je van ja, zij ze hadden zeg maar, het betere van, van het geheel 60% en wij misschien 40%. Laatste vraag. Uh, je zit wel in de hoek waar momenteel klappen vallen. Hoe, hoe ga je daarmee om? Uh. Ik, ik, ik ga er niet anders mee om als, als anders uh, uh, tijden, uh, met, met wedstrijden. Tuurlijk, je, je, je analyseert het en uh, je, je kijkt uh, waarom en hoe het kan. Nou, en daar, uh, ja, daar trek je conclusies uit en, en dan ga je weer meer naar de slag. Dus ik, ja, ik, ik, ik bedoel, uh, als ik als, als, als coach zijnde, ik ben professional en... Uh, ik kan niet in die emotie gaan zitten hangen. Want als ik in die emotie ga zitten hangen. Ja, dan kan ik namelijk, denk ik niet meer. heel rationeel uh, analyseren. en helder analyseren. En dat wordt van mij gevraagd als, uh, als coach. De, en ja, tot nu toe heb ik daar geen enkel probleem mee. Dat zijn Fred Rutte, de coach van PSV. tegen Ragnar Niemeijer. Bas Tigler gaat straks voor ons die wedstrijd verslaan. in het Philips -stadion. Bas, goedenavond. Hallo, Ja, we horen Fred Rutte. nou bijna drie minuten praten over die wedstrijd. Ik denk dan niet, hij heeft er echt geloof in. Wat denk jij? Nee. Dat denk ik ook niet. Maar ik denk als hij het namelijk had gezegd in de interview, ik heb totaal geen geloof meer. Dat wij hadden gezegd, wat is dat in vredesnaam voor trainer die er geen geloof meer heeft. Die moeten ze morgen ontslaan. Ja. Dus hij heeft geen keuze. Maar. maar ik denk dat er bij PSV niemand serieus gelooft in een, in een goed resultaat. Nog los van het feit, kijk, niets is onmogelijk. Dus als alles mee zit en je hebt een wonderavond. Natuurlijk kan je dan met 3-0 van Fika winnen. Maar die ploeg is echt gewoon veel beter dan PSV. En daar zit hem vooral de crux. Ik heb dat vorige week in Lissabon mogen zien. Ik denk dat er het elftal van Benfica geen speler rondloopt die je voor onder de 3-4 miljoen euro kan kopen, om maar eens wat te zeggen. Het is gewoon een hele goede voetballende ploeg. Het is ook ongeveer hetzelfde elftal als waarmee je vorige week speelde. Alleen Aymar zit op de bank, daar staat een wat verdedigender pion voor in het veld. Maar dat is gewoon echt een heel sterk elftal, die onderschatten de boel ook niet. En PSV ja, nou ja, toch maar geplaagd door wat, euh, wat afwezigen, want euh, Pieters en Engelaars zijn natuurlijk geschorst. Die kunnen niet spelen. Wilfred Bouma, daar stond een vraagtekentje achter. Die heeft last van zijn hemstring. Het vraagtekentje kan weg, maar het uh, eindoordeel is wel, speelt niet. Dus dat zijn er al drie. En wie spelen er dan wel? Nou, buitens op het middenveld, zeg maar als vervanger dan van, uh, van Engelaar. En achterin heb je dan twee nieuwe mensen nodig. Dat betekent Rodrigues op de plek van Bauma. Nou, dat kan. En Tamata... Een uh, jonge verdediger uit het uh, tweede elftal, Een jongen van 20 jaar, die in Europese land merkwaardig genoeg al wel twee keer zijn kans heeft gehad dit seizoen. Speelt dan op de plek van Pieters links uh, Voorin uh, valt op dat Lens weer in de spits staat met Zucak en Labiat aan zijn zijde, letterlijk. En dat Berg dus opnieuw op de bank zit. Dus PSV begint in zekere zin zoals altijd zodat het nog troeven overhoudt om in het resterende deel van de wedstrijd, mocht het nodig zijn om de druk te volop te zetten, nog aanvallers in het veld te kunnen brengen. Ja, en kan je als je die opstelling bekijkt met al die afwezigen die daar al waren, dan zeggen dat PSV deze wedstrijd dus nog echt serieus neemt? Of zijn dit gewoon de elf ja, die, die erover waren, zal ik maar zeggen? Nee, nee, want ik denk dat dit wel de elf zijn die je kan opstellen. van wat je beschikbaar hebt is dit het meest logische en sterke elftal. Um, nogmaals, berg op de bank, dat is een keuze. Maar kijk, verder op de bank zit daar Foucovic, Nijland, Zeefuik. En omdat je wat mensen hebt die er dus niet zijn, vooral achterin, zitten daar Stefano Marzo en Dries Wuitens. Dat zijn twee Belgen overigens, twee jongens die in het tweede elftal van PSV spelen. Jong PSV moet je tegenwoordig zeggen. Uh, die mogen dan op de bank zitten. Ja, geen Bouma, geen Engelaar, geen Pieters, geen Toivonen. laten we die naam niet vergeten. De hemstunkblessure van hem is weliswaar niet verergerd. Naar die invalbeurt tegen Heerenveen. Maar spelen het nu, dat doet hij uiteraard niet. Want dan is wel zondag uiteraard belangrijker. Ja. Je noemde net al even de kracht van Benfica. Duidelijk is natuurlijk ook dat PSV uit een ander vaatje moet gaan tappen dan vorige week. Maar waar liggen dan de kansen van, voor PSV? Oftewel, wat is de zwakte van Benfica als je die kan vinden? Nee, die is er niet. Ik ben bang dat het onbegonnen onbevonden werk zal zijn. Benfica is in, op alle posities in het veld, dat heb ik tenminste vorige week gezien... op alle posities in het veld beter. Uh, ze hebben ongelooflijk goede backs... Dat is ook niet zo gek, dat zijn de plekken van de nationale elftallen van Uruguay en Portugal. Uh, Maxi Pereira rechts en Fabio Coentrao links. Ze hebben Saviola in de spits, nou, die kennen we natuurlijk nog vooral van Barcelona. Oscar Cardoso staat daarnaast, dat is de spits van het nationale elftal van Paraguay. Ja, ik zie daar heel weinig zwakke plekken in. Je moet maar hopen dat je een hele snelle goal maakt en dat men daar op een of andere gekke manier toch wat gaat bibberen. En dat ze misschien gekke dingen gaat doen. Het is een elftal waarin ik echt niet zo heel veel zwakke plekken kan, uh, kan ontdekken. Dus je moet echt maar op die hopen dat je wat kan doen. Ja. En je maar vasthoudt aan het feit dat Benfica van de laatste vijf wedstrijden in de Portugese competitie er ook maar één won. Dus ze hebben wel eens lekker in een vel gezeten, toch? Ja, maar ja, ook dat geldt dan weer voor PSV. Hè? Ja, dat is waar, want daar gaat ook, ook niet fantastisch. Hoe, hoe is de stemming überhaupt in Eindhoven? Want het is duidelijk dat het, dat het nou niet de weken zijn waar men daarop zat te wachten. Zo tegen het einde van de competitie en ook de Europa League. Is daar, pruttelt daar iets? Nou, ik, ik moet zeggen dat wat ik nu hier in het stadion merk, vind ik gelatenheid. Omdat men voor deze wedstrijd wel uh, het hoofd gebogen heeft. En gezegd heeft, oké okay, prima, dit redden we dus normaal gesproken niet meer. Dus laten we maar hopen op een leuke wedstrijd en dan zien we het wel weer. Uh, pruttelt er iets? Ja, zeker. Want... Uh, Week van PSV. De afgelopen week was het natuurlijk dusdanig droevig dat zelfs, euh, nou ja, zelfs het PSV-publiek is eigenlijk wel vrij kritisch altijd geweest, en vrij op het cynische afzuur uh, dat in een week waarin je en van Twente verliest en niet thuis van Heerenveen wint en ondersteboven wordt gespeeld in Lissabon. Ja, dat gaan mensen wel roepen. A, we hebben geen leider in dat elftal. Nou, dat is geen nieuws. Want dat wist eigenlijk iedereen bij PSV al. Dat iedereen wil graag een type van bommel toevoegen aan de selectie hier, maar dat kan nou eenmaal niet. En dat is niet het enige. Het tweede is dat uh, ook Fred Rutte natuurlijk wel erg kritisch wordt benaderd. Want is dat wel zo'n goede trainer? Is ja. dat wel iemand die de manschappen aanstuurt? En ook daar begint het morrelen wel langzaam maar zeker een hogere toonsoort te bereiken. En uh, vraag ik me wel af dat als Fred Rutte nou vanavond niet goed presteert en zondag bijvoorbeeld in Almelo weer een probleem zou lopen wat er dan allemaal rondom zijn persoon gebeurt. Want die druk neemt wel wat toe. Ja. Dat proef je eigenlijk aan alles. Ja, tenslotte Bas, voordat we naar het nieuws gaan, even positief eindigen. Er gaat nog wel iets moois gebeuren in de rust, hè? met name vanwege die wedstrijd PSV met FIKA in 1988. Ja, want het leeuwendeel van de selectie van toen is hier vanavond in het stadion aanwezig. En dat niet alleen van Breukelen en Koeman en Van Aarlen en Heinze en Lerby en Vandenburg en de trainer Hiddink, Geelhuis, Linskens, die vergeet ik nog. Het schijnt zelfs dat ze in de rust ook nog even een erehondje maken. En dan kan het publiek zich hier vergapen aan de zo'n prachtige oude tijd. Toen er dus nog wel leiders waren en successen. Oké okay, Bas, we horen jou ook terug zometeen na het journaal van 9 uur. Om 5 over 9 begint PSV tegen Benfica. Eén kwartfinale is al afgerond. FC Porto won twee keer en ook met grote cijfers. Van Spartak Moskou. Vorige week werd het 5-1. En deze week werd het zojuist 5 tegen 2. Dat maakt opgeteld 10-3. Dat zijn cijfers. Ja, laten we hopen dat ze bij de Nederlandse clubs niet gaan komen vanavond. We zijn nationaal bij u terug. Met het live verslag van de twee returns in de kwartfinale van de Europa League. Graag tot zo.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 De epidemie van de 21ste eeuw. En die ziekte gaat altijd iets harder dan jijzelf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.